In de eredivisie heeft Twente de thuiswedstrijd tegen Ajax met 1-0 gewonnen. In de eerste helft bleef het gelijk. Direct na rust kopte Ruiz de bal van dichtbij in. Door de zegen heeft Twente nog steeds twee punten voorsprong op PSV. Ajax staat derde. PSV won de uitwedstrijd tegen ADO met 5-1. Spits Toivonen scoorde vier keer. Twee ADO-supporters kregen een rode kaart. De wedstrijd lag een tijd stil vanwege spreekoren.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 Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier preekt ernstig voor de vissen. De van een haringkar. Nou. Meester Frikkebeen Meester Frikkebeen De mensen lopen langzaam mee. Hij blijft alleen Meester Frikkebeen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 toch een, een bunker onderkrijgen. krijgen, au te de moyo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 I'm there.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 waited so long.